De Amerikaan die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van een vrouw op Aruba, blijft langer vasten. Zijn voorreis is met 16 dagen verlengd. De Amerikaanse vrouw van 35 wordt al twee weken vermist. De man zei dat ze tijdens het snorkelen niet meer boven kwam. De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op.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 In de Randstad staan files op de A13 richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft-Zuid en de Afwit-Bek een rode reis, 3 kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Hoevelaken en Leusden een file van 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef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 Een hele goede middag en welkom op deze zonnige zondagmiddag, het derde uur, Masters FM bij CFM, welkom! En uiteraard ook in het derde uur van Masters FM Alles over de Masters op Park Sanford Daarvoor uh, aanwezig op circuit Willem Verdenzen en Jaap Koper. En straks gaan we weer met Willem contact opnemen Eerst mijn uh, overbuurman, ook een uh, goedemiddag weer Albert Jan, hallo, goedemiddag Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars Hier ja, zijn we weer Daar zijn we weer tussen 2 en 5. Ja, een het plekje En dan op zondag Masters uh, Radio En uh, er zijn al een heleboel dingen gebeurd En zojuist zijn HTC uh, Dutch gt hier gefinished. En uh, straks naar het plaatje of twee gaan we natuurlijk live over naar Willem, hoe het afgelopen is, want het was een prachtige race. Uh, we zijn ook op tv te volgen, uh, via kanaal 45, analoog. We hebben diverse interviews uh, voor u klaarstaan, uh, veel muziek en uiteraard ook nog wat links en rechts wat ander nieuws. Dus ik zou zeggen, genoeg redenen om heerlijk te gaan luisteren naar ZFM op Zandvoort, met de Masters of Formula 3. De Masters of FM bij je uh, tot aan 5 uur vanmiddag. En uh, Albert Jouw zei het al,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 search f, f, f, f, f, f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 Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head Somebody came and took your hand. Happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. But don't worry. <laughs> be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry.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 Don't bring everybody down like this. Don't worry. Speciaal gedraaid voor mijn collega Albert Jan Vos. Hij wilde deze plaats zo graag horen. Nou don't bij deze Albert Jan. Bobby McFerrin was dat. En don't worry, ga gewoon lekker. Happy deze man. <laughs> Goed plan of niet? <laughs> ja, hartelijk, dank. Okay. hartelijk dank. daarvoor. Ja, graag gedaan. Ja. Zo dadelijk gaan we weer over naar het uh, circuitpark Sonvoort. Verbinding is even een klein beetje moeilijk. Want uh, ja, wat het gisteren ook al over. Al dat uh, gsm-verkeer daar op circuit. En die vele duizenden mensen vandaag tijdens... De masters op circuitparks enzovoort. voort. Die zorgen ervoor dat de verbinding af en toe niet helemaal verloopt zoals wij graag zouden willen. Nou, zo dadelijk gaan we het proberen met Willem van Ezen. Eerst nog eventjes wat muziek. Hier is Alison Moyé in That Old Devil Coploof. Tag along Bij het zonnige weer van vandaag. Lekkere zonnige klanken bij CFM. Door de Marley en Tomorrow People. CFM Race Radio. Pit Report. En we schakelen snel over naar het Circuit Park voor de Masters 2011 al daar. En daarvoor uh, voor ons ter plekke is Willem van deze. Goedemiddag Willem, welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag Rob, uh, luisteraar. Goedemiddag. Zeg ik ook al uh, de Masters uh, 2011. Ditmaal de GP Masters uh, op nummer 3. En ja, de Masters is uh, altijd uh, belangrijk voor de jongelingen in de autosport om te proberen dat te winnen. En met uh, een overwinning op de Masters op je CV, uh, verder uh, proberen te komen in de internationale autosport. Wel, dit jaar uh, ja, een uh, klein startveld. We zijn het al eens anders geweest in het uh, verleden met de Masters. Ditmaal 16 auto's uh, aan de start, maar wel... Uh, ja, nou, wat zou ik zeggen, zes, zeven kandidaten uh, voor uh, overwinning. En dat is toch ook wel iets. We hebben jaren gehad dat we dachten uh, nou, er zijn er twee of drie die het kunnen winnen. Maar nu zijn er wel zes. Ja, alles bepalend daarin is dus natuurlijk ook uh, de kwalificatie. En de kwalificatie, ja, dat is uh, richting Spanje gegaan, uh, moet we wel zeggen. Klopt. De man die uh, zich naar Polen getraind heeft, dat is uh, Roberto Meri, de Spanje en die rijdt voor het uh, Prima Power Team. Uh, zijn landgenoot, Daniel Jumpella, wist de tweede plaats uh, voor over deze Daarom dus een uh, Spaanse uh, eerste startrijd, zullen we zeggen. Ja, we hebben dit jaar ook een uh, Nederlander die meedoet uh, daarin, Nigel Melker. Uh, ja, geen onverdiend zo'n uh, heeft al, uh, dit is een uh, verschillende overwinning behaald, zowel in Formulewijk uh, als... Als GP3. Tijdens de kwalificatie uh, gisteren, ja, we hadden twee kwalificatie sessies: één in de ochtend en één wat later op de dag. In de ochtend uh, ging het uh, Nigel niet zo goed af. Hij, uh... Hij wist zich niet verder naar voren te vechten als een zesde plaats. had al een hoop gevestigd op de middagkwalificatie, want hij had er ook nog een setje nagel nieuwe slicks over. En uh, ja, daar wilde hij mee in de middag uh, toch uh, verder naar voren op de startopstelling proberen te komen. Ja, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Het regenen is middags en dan kun je nog een nog stukje mooie nieuwe slicks hebben. Maar daar doe je dan niks mee. Derhalve Nigel Melk start het uh, zo dadelijk vanaf een zesde plaats. Oké okay, uh, Willem, nou het gaat een uh, spannende Willem. wedstrijd worden. Ja. Willem, nog even terug naar uh, die spectaculaire race die we net gehad hebben, de HDC Dutch GT4. Uh, kan je daar ons al nog even een kort verslag van doen? Ja, Dutch GT4 uh, race, uh, ja die rijden over het algemeen drie races uh, per weekend het zijn twee races van 20 minuten en één race van 50 minuten. Op deze zondagmiddag werd de race van 50 minuten verreden. Die wordt verreden met twee rijders. Ja, de winnaars daarin. En dat was ook al de winnaar van de afgelopen vrijdagmiddag. De man lijkt in topvorm te zijn dit jaar. Dat is Ricardo van Hemmen, die in auto dood met Duncan Huisman. Lange tijd zag het eruit dat de equipe van de kolk bleek al ook voor de overwinning in de aanmerking zet. Komen. Uh, Peter van den Kolk uh, reed de eerste stint en die deed het dermate goed dat iedereen het vertrouwen erin had. Nou, als Jeroen zo dadelijk het stuur overneemt, dan, uh, ja, dan uh, gaat hij voor de overwinning. Jeroen kreeg wat problemen met de auto met de weglegging. Kwam in het grind terecht, derhalve uh, die equipe niet. Een opmerkelijke equipe uh, die ook uh, flink bezig was met de uh, equipe van Dennis Reeter uh, en Jan Joris Reul. Die uh, uitkomen in de Martin. Martins. Uh, de start werd gedaan door Dennis Redra, die zich goed naar voren vocht volgens de wedstrijdleiding niet helemaal op de... De meest correcte manier. Hij kreeg twee keer een waarschuwing vanwege contact met andere rijders. Hij kreeg ook een waarschuwing vanwege de feiten die uh, niet helemaal binnen de lijntjes uh, bleven met een uh, inhaalactie. Dat eindigde uiteindelijk voor die team met een uh, drive through penalty Maar desondanks wisten zij dus toch nog uh, in het slot van de race uh, de tweede plaats te veroveren. En op een derde plaats uh, in die klasse eindigde uh, Simon Knap. Oké, okay, maar lange tijd zag het er nou uit dat Cor Euser uh, in de prijzen zou vallen. Maar die was door Phil Bastiaans uh, geraakt. Ja, uh... We hebben ook nog uh, in het begin van de race, dan uh, ben ik even vergeten, nou was Dick Freebird uh, die in de Lotus uh, reed en uh, die heel de auto inderdaad met de Freebird, uh, ja die ging uh, goed van start, moest lange tijd uh, wel uh, Ricard, of, uh, Duncan naar Huisman uh, voor zich dulden. Uiteindelijk wist hij die ook voorbij te gaan, gaf de auto over uit uh, over erover ja, en... Die kwam in contact uh, met de coortje van veel uh, Bastiaans. Het probleem ook met een band. En uh, voor heeft zich dus ook uh, ver terug. Of uh, voor zover je ver terug kan vallen in het veld van 12 auto's. Maar ik begrijp dat het voor Bastiaans geen uh, gevolgen had. Want die is niet, uh, niet uit de wedstrijd gehaald en heeft geen drive-thru gekregen. Nee nee, nee, nee, nee. Ik denk dat het is uh, afgedaan. zijn een uh, race uh, ongeval. Oké, okay, super. Bedankt voor deze update. We gaan ons nu klaarmaken voor uh, de start van de, de, het hoofd. Programma De Masters, de, de Masters van de Formula 3. Uh, wij komen straks weer bij je terug en bedankt voor deze update. Oké, okay, tot zo. Willem, dankjewel. Willem van deze vanaf het circuitpark Park, voort. We houden de Formule 3 voor je in de gaten bij CFM. En de Albert jouw Fossi in de studio. Je zou het mee moeten maken, eigenlijk. Hè? Geweldig. En dat allemaal op de muziek van Amy Winehouse. Dat was Back to Black. Inderdaad, Amy Winehouse gaat mee zien je niet meer zingen. Nee, maar er komen nog wel plaatjes van. Mij, ja, don't? dat wel. Gelukkig wel, want het ja. is gewoon lekkere muziek. Nou, het is half drie. Laten we het gaan doen. Ja, normaal gesproken natuurlijk met uh, Lex van der Hoorn op de zaterdagmiddag om half drie. Het wekelijkse weerpraatje. Nou, we willen vandaag niet storen op zijn vrije dag. Dus Albert-Jan heeft zelf wat in elkaar geprutst. Ja, en ik hoop dat... Zo ze zeggen. Ik ja, hoop dat dan. hij luistert en dat hij me niet kwalijk neemt dat ik het ga proberen. Oké, okay. nou doe je best. Want al die cijfertjes op www.meteopagina.nl het, het daasde me voor de ogen Je gemaakt. hebt het allemaal samengevat en ik, er een mooi verhaal van gemaakt. Ik heb er wat van, van geprobeerd te maken. Nou, de komende week uh, belooft toch wat zomers. Te worden en mogelijk zelfs tropisch. Na een wisselvallig weekend met zon, en waar we dus nu even van kunnen genieten, en de nodige buien, klaart het maandag snel op. Vanaf maandag wordt het droog en steeds zonniger. De maximumtemperaturen liggen maandag tot en met woensdag tussen de 20 en 25 graden. De wind draait naar het warme zuiden onder invloeden van een opbouwend hoge druk. In de tweede helft van de week zal het warmtepatroon zich verder voort. We krijgen dan te maken met nog warmer weer. De temperaturen komen op een niveau van 25 tot 30 graden en dan heb ik het over het binnenland. Hè? Daarbij stijgen de onweerskansen, maar heel zeker is dit aanvankelijk nog niet. De warmte duurt tot in de volgende weekenden voort, mogelijk ook daarna nog. Vandaag en morgen is het nog niet zover. Wolken en zon bepalen het beeld en vooral... Gisteren uh, vielen er dus veel buien en vanmiddag is het zonnetje dus om de hoek wezen kijken. Maar gisteravond was het lekker droog. Gisteravond was het festival. Tijdens het festival eindelijk de jeugd had mazel. En de temperaturen stijgen al naar een aangenaam niveau vandaag tot 20 tot 23 graden. De zon is er vanmiddag en later op de nacht dreigt nog een pittige bui. Van... Maar de temperaturen zullen... Om... Toch geleidelijk aan blijven stijgen. Nou, ik hoop dat ik het een beetje goed heb gedaan. En uh, in ieder geval de komende dagen een beter weer en een hogere temperaturen. Lees dan dus gewoon even na op ...www.meteopagra.nl En als je een mobieltje hebt, doe je slash mobiel erachteraan. En dan krijg jij gewoon het uh, actuele weerbericht van Zandvoort en de regio door Lex van der Hoorn opgesteld. En volgende week uh, zaterdag dan is Lex er weer gewoon om half drie. Ja, of niet? Of niet, of hij zit op het strand, inderdaad. Ja, dat zou een... zomaar kunnen. Ik hoop voor hem dat hij vanaf het strand gaat bellen. Ja, voor mij ook. En voor jou ook. En, en voor Pasco ook. En voor, en voor iedereen eigenlijk. Hier is Incognito. Dat een uh, stukje van de single van Incognito En don't you worry about a ving. Ja, we gaan snel over naar het circuitpark Zalvoort, naar Willem van Dezen, want de Formule 3 is van start gegaan, Willem. Ja, dat komt op. En het liedje dat je had, Don't You Worry About The Thing. Nou, er zijn twee die zich wel zorgen moeten maken. En dat zijn Roberto Merri en Daniel Jungadello. De eerste twee op de startopstelling, uitkomend voor hetzelfde team, met Italiaanse tweede. allebei uit Spanje afkomstig. Toch wat ja, die bij de start elkaar raakt in de uh, muur van de pits uh, terecht kwamen en zich daarmee elimineren. En ja, ze moeten terug naar hun teambaas en gaat dat maar eens verklaren. We hebben de kans om de Masters eindelijk de keer te winnen voor het Prima Power Team. Na zoveel jaren. En we staan op de eerste twee plaatsen. En na 100 meter is het over omdat we uh, elkaar het licht en de ruimte in de ogen uh, moeten gunnen. Nou, er is altijd uh, een lachende derde natuurlijk. Nou, in dit geval is het uh, tot nu toe Felix Rudd uh, Die komt uh, uit voor het uh, Mieken-team, uh, zelfs uh, team waar Nigel Melker, onze landgenoot, uh, vooruit komt. Maar wat in dat geheel ook uh, niet onbelangrijk is, dat uh, is de strijd tussen Volkswagen-motoren en Mercedes-motoren. Ja, en prima met zijn Volkswagen-motoren. Ja. Die maakt ook geen goede beurt bij zo'n grote motorenpabrikant en de lachende derde daar in dat geval wordt een uh, Mercedes. Zo ver is het uiteraard nog niet, want uh, we zijn net begonnen, we zijn nu anderhalve ronde uh, verder en we hebben er nog een aantal kaar. Nice om melken, ja. Met veel uh, reflexen en waarschijnlijk ook uh, toch wat muscle. Wist hij aan die melee te ontkomen? En is in ieder geval uh, twee plaatsen opgerukt. Eén plaats van het podium af, nog uh, voor hem. En ja, zoals we zien, uh, er is al een hoop gebeurd. De race duurt nog lang, dus er kan nog veel gebeuren. Oké, okay, dankjewel Willem voor deze update. En straks komen we weer snel bij jou terug. Masters Monsters. Monsters FM. Staat, is het net of alles het binnen gaat? Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winter slaap. Lopen die mooie rode koperen knaap? Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich niet van kwaad bewust. Alle narigheid wordt uitgeblusd. Oh Fijn. En de allergrootste pessimist wordt de veelgevraagde humorist. Oh wat is het leven fijn! Als de... Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen dragen leeg en de bakker rolt door het deel. Geen muziek van André van Duijnen en als de zon schijnt dan worden we des te vrolijker. Die ja, dat schijnt hij ah, wel goed, hè? Dus, nou, vandaag hebben we dat gelukkig wel uh, tijdens de Masters of Formula 3 op de circuitbarsalvoort. De mensen die naar de tv kijken, CFM TV kanaal 45, momenteel zwart beeld Nou ja, nu weer niet, maar net, net nog een zwart beeld nou, Het lag niet aan, uh, aan uw tv, maar gewoon aan de A beelden die aangeleverd worden. Door RTL 7, hè? Door RTL 7, Het dus, ja, lag dus. niet aan CFM. Dus ook op RTL 7 waren er geen beelden, maar gelukkig is het beeld inmiddels hersteld... En kunnen we de race weer gaan volgen op televisie Gewoon even afstemmen op CFM TV, kanaal 45 We doen dat nog tot aan 6 uur Gewoon alles wat daar gebeurt op het circuit Kan je gewoon live volgen bij ons op televisie Is dat mooi of niet? Hier is Crystal Fighters Do you want to go to the you need? I'm going down, down, down there for in the morning most beautiful girl I've ever... Maar... Is het is ook een heerlijk toeval bij John. Sur Laplace. De plaats van de uiteraard Crystal Fighters. Dat allemaal bij CFM Race Radio, de Masters FM. Bij het tot aan vijf uur vanmiddag. Met nu de Formula 3. Zullen we eens even naar het circuit toe gaan? Ja, zeker. Want we hebben daar natuurlijk onze speciale reporters rondlopen. Maar we hebben nou een speciale reporter aan de telefoon. En die is meer voor het sfeerverslag. Frank de Visser, goedemiddag. Goedemiddag, mambo. Hey Frank. Goedemiddag. Wij hadden begrepen dat jij een vipper dan vip kaart hebt. Hey. Nou, in het best moment. Want jij mag overal komen waar je wil? Overal. Ik sta nu bij de Mercedes-stenten in en in bij de catering. Heel gezellig. En uh, uh, je hebt natuurlijk een hele spectaculaire start meegemaakt van de Formule 3. Ja, ongelooflijk. Ik bedoel, uh, er zijn zomaar wat mensen uitgevallen. Uh, gelukkig geen honden. Ik heb nog nooit zoveel uh, marshals zien bezemen. Het was erg spectaculair. Oké, okay, maar jij hebt ook nog op de startgrid rondgelopen. Heb je nog bekende Nederlanders gezien? Uh, ja, ja, ja. Ik nou dus, uh, uh, heb een burgemeester dus uh, nou, uh, uh, we uh, en wethouders. Uh, ik ga ja, Heel veel hele ik heb van mei. Maar ik voor de stad. Zoals het toegemaakt van Vost, zijn we weer naar Ik heb dus net een ongeluk net, net iets we hebben wat, uh, we hebben wat uh, technische uh, problemen. Maar is er veel publiek? Er is uh, vanaf hier. Oh, nou, we kunnen je nu weer goed horen. Er is, is er... Oh, nou val je weer weg. Is er veel publiek? Er is erg veel publiek. Het ziet er gezellig uit. Het zonnetje schijnt. Het is uh, echt uniek uh, na al deze regen van de afgelopen tijd. Uh, het is een fantastisch evenement voor Zandvoort. Oké, okay, nou Frank, bedankt voor deze sfeerimpressie, om het zomaar eens even te zeggen. Wij We wensen jullie nog namens CFM heel veel plezier met je vipper dan vipkaart. En we, ja. we, we, ik ga nog een glaasje bij op je drinken. Doe, doe dat maar. En wij zien elkaar van de week weer. Bedankt voor je impressie. Goed op, prettig dag, Don. Ja, okay. dankjewel. Dat was Frank vanaf het circuit Park Samvoort. Een echte hè daar gewoon. Zo zo. Hij wel. Ja, ja. En wij zitten in de studio. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg Goed Doen we met plezier tot aan 5 uur vanmiddag. Masters FM op de Samvoortse Radio. If you're feeling lonely, maybe somebody like Monsters FM. Monsters mm -hmm. FM. Lucy Liu with my girl Drew, uh -huh. Cameron Z and Destiny, Charlie's Angels, come up come on, bring it, bring it. Uh, uh, uh. Question.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 No,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 Destinitial hoor je op de Zandvoorts Radio met Independent Women. En daarmee werd het alweer bijna drie uur. We houden uiteraard de Formula 3 voor je in de gaten. Daarvoor gaan we straks erover over dat circuitpark zandvoort. Maar eerst even wat anders, Albert Jan. Ja, ander autosportnieuws. En dan hebben we het over de DTM, want niet alleen alle Nederlanders die van dit weekend achter de presence geven op Zandvoort. Hebben natuurlijk ook nog een Nederlander die zich uh, niet onverdienstelijk uh, in de DTM, de Deutsche Toewagenmeisterschaft, uh, uh, van zich doet spreken. En dan hebben we het over autoconnelingen van de Zand. Want hij wacht ondanks dat hij nog altijd wacht op de eerste punten in de DTM. De Nederlander eindigde afgelopen zondag uh, op de Nieuwbuurg in de zesde ronde van het Duitse toewagemeiserschap buiten de punten als elfde. De coureur van Mercedes kwam 35 seconden na de winnaar langs de finishvlag. De zweet Matthias extreem zegevierde in zijn, in zijn Audi. Voor de Canadese Bruno Spengler. En Spengler behield de leiding in het kampioenschap. Van der Zanden vertrok vanaf de negende positie en lag op puntenkoers. tot de tegenstander hem van de baan ramde. Met de gehavende auto slaagde Van der Zanden erin nog redelijk snelle rondetijden neer te zetten. Dat was positief. Maar hij had natuurlijk veel meer ingezeten. Aldus Renger van der Zanden. Oké, okay, we gaan snel over dat circuit. Pas voort naar Willem van Ezen. Hoe is het daar, Willem? Ja, uh, ja, we hebben het allemaal. Een... ...zak gehad dat er geen nieuw voor degene die twee is. op het fout zegt... voor de is. de zweet vele kerezes is. Tweede plaats, al die rijdt met een Dallara met een Mercedes-motor... ...de tweede plaats veel hij Duitser Riegelbank. Derde is het Kevin Machtinsen, ook weer een Ik ex nu 1-coureur... ...en op de vierde plaats, maar heel dicht achter die Kevin Machtinsen... ...is het onze landgenoot Nigel Melvin. En als er een is die hun podium plaats kunnen. Niet alleen uh, omdat hij wat klaar plaan laat zien, maar ook in uh, zijn gedrag naar uh, alles en iedereen toe. Dan is het wel uh, Nigel Melken. Een heel aardige uh, oude jongen naar ons toe. En, uh, ja, hij verdient het gewoon. En het zou een mooi stapje zijn in zijn carrière als hij hier uh, weet de Zweed, de Dame, nee, de de Kevin Magnussen uh, te verschalken. Al met al over die. Uh, toen in tegenstelling uh, wat de kwalificatie uitwees. En zijn Europese uh, aangelegenheid lijkt het te doen. Weer op een aangelegenheid uh, met een Zweedse op de eerste plaats, zijn buiten op de tweede plaats, een tweede op de derde plaats en een meeronder op de plaats opnieuw Kijk, dat zijn uh, goede berichten Willem. Hoe lang hebben ze nog te, te racen op het circuit Willem. Willem Willem, <hat> do, do, do, do. Willem? Willem, Willem, Willem, Willem Willem, Willem, Willem, Willem, Willem, gaan op naar het wil van drie uur. Tot zover het ritme van wil Via de kabel op 104.5.